Zet neer die doos. Haha, dat had je gedacht. Grote genade. Hij doet de kluisdeur dicht. Inspecteur, als die in het slot valt, dan stikken we... Achteruit, Mr. Wilson. Schiet, John. Dat is onze enige kans. Oké, okay, die stoel dan klaar. Ah! Je hebt hem geraakt. Vooruit. Nou, die stoel tussen de deur. Vlug, elk. Asterkijk. Nou, duur het met z'n allen. Ja. Uh, de hemel, zeg je dan. Alles in orde, Mr. Wilson? Ja. Ja. Maar laat u me alsjeblieft naar buiten. Ik wil het alarm in werking stellen. In de hal zit een knop. Ik zou nog maar even wachten. Ach nee, Carton is hem vast en zeker al gesmeerd. Nou, we hebben wel een belachelijk figuur geslagen. We hebben die kerel meer naar binnen gevraagd om hem die doos te overhandigen. De rest van de bende is waarschijnlijk via die graveerinrichting boven de bank binnengedrongen. Maar toen ze die kluisdeur zagen, zijn ze weggegaan om springstof of iets dergelijks te gaan halen. Met achterlating van Gatlin om een oogje in het zeil te houden. En hij was intelligent genoeg om meteen gebruik te maken van de gelegenheid die wij hem boden. Wacht maar tot ik die Gatlin in handen krijg. Ik zou er een maand salaris voor over hebben. <hijen>, zeg dat niet te hard. Bij de volgende salarisbetaling zou je er spijt van kunnen krijgen. We moesten maar eens naar Broeder gaan. Ik vermoed dat die ons precies kan vertellen wat er in die doos zit. Is dat niet een beetje vroeg in de ochtend voor? Hij zal nog wel in bed liggen, vermoed ik. Nou... Dan moet hij maar opstaan. Het is allemaal zo lang geleden dat ik het echt niet precies meer in mijn hoofd heb, inspecteur. Maar zover ik me kan herinneren, waren het alleen maar stukken met een uitsluitend privékarakter. Geboortebewijzen, trouwboekjes, een aantal brieven die de zoon van Lily Pattison tijdens de oorlog geschreven heeft. Familiefoto's, ook zakelijk van Dilia. Uh... Oh ja... Ja, dan was er ook nog een verklaring van die kinderverzalderster, die en Atkins, over die brand. Met andere woorden, het was dus eigenlijk vreemd om dat allemaal in een kluis te bewaren. Inderdaad, inspecteur Elk. Maar Lady Pattison had zulks uitdrukkelijk gestipuleerd. Zij stond erop dat deze dingen afzonderlijk van haar andere papieren bewaard moesten worden. Ik heb u toch uitgelegd hoe de zaken stonden met Lady Pattison, inspecteur Wade? De rubberbandieten schijnen die papieren anders heel belangrijk te vinden. Maar waarom begrijp ik niet. Mr. Broeder, wie waren er behalve u en ik nog meer op de hoogte van het bestaan van die archiefdoos? Alleen mijn secretaresse. Ik heb het zelfs niet aan Lord Siniford verteld. Omdat... Dat hebt u wel gedaan, Mr. Broeder. Hm? Al wist u het zelf niet. Hij moet gisteren aan de deur hebben geluisterd toen u het aan mij vertelde. Maar de rubberbandieten moesten het dan voor die tijd geweten hebben, John. Laila heeft jou immers verteld dat ze over die graveerinrichting boven de bank heeft horen praten... ...voordat zij uit het Mekka Hotel vluchtte. Inderdaad. Hmm. Toen Sineford gisteren uw kamer kwam binnenvallen, dacht ik dat hij zo opgewonden deed... ...omdat hij iets gehoord had waarvan hij nog niet op de hoogte was. Hij was alleen maar opgewonden omdat Mr. Broeder beloofde jou de inhoud van die doos te tonen. Waardoor jij even wijst als zij zou zijn geworden. Daarom besloot ze om in te breken en die doos te ontvreemden. Maar dat verklaart nog steeds niet hoe zij van het bestaan ervan op de hoogte zijn gekomen. Die secretaresse van u, Mr. Brooder. Oh nee. Nee, nee, nee, nee, inspecteur. Die is door en door betrouwbaar. Dat kunt u echt van mij aannemen. En die Anne. Misschien heeft hij zich na al die jaren iets herinnerd en zich dat laat ontglippen. Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En Lord Sidiford is degene die daar het allergrootste belang bij heeft. Wat zou je ervan denken, John, als we misschien eens vragen wat hij daar zelf over te zeggen heeft? Lord Sinifort is op het ogenblik niet thuis, heer. Hè? Weet u dat zeker? Ik ben al 16 jaar portier in dit gebouw. Het is mijn taak om hier te zitten bij de ingang. Ik zie alle bewoners als ze uitgaan en als ze weer thuis komen. En u hebt Lord Sinifort zien weggaan? Inderdaad, voor de tweede maal. Oh, ja? Hij was kennelijk al uit toen ik in dienst kwam. Hij is tegen 11 uur thuis gekomen met met een andere heer, een kleine heer. Ze hebben ongeveer een half uur in de His Lordship doorgebracht... en zijn daarna samen weer weggegaan. Hoe zag die andere eruit? Hij behoorde beslist niet tot het normale genre bezoekers van Lord Sinifort... als ik het zo mag uitdrukken. Kunt u hem nader beschrijven? Is u iets speciaals aan hem opgevallen? Tja, hij was tamelijk ordinair gekleed. Als een zeeman, zou ik haar zeggen. Collie ik weet bijna zeker dat hij een zeeman was, want ik hoorde hem tegen his Lordship zeggen dat het water van de teams erg koud was vanavond. Zo, bent u er eindelijk. Nou moet u eens even goed luisteren, inspecteur. Ik heb geen zin om door uw longontsteking op te lopen. Zeer stinkkoud. Ik heb het erg druk gehad vannacht, Mrs. Oaks. Voornamelijk met jacht te maken op die golly van u. Had u niks beters te doen? Maar fijn, nou u dan eindelijk hier bent, zou ik me weer gauw zorgen dat u me naar huis laat gaan als ik u was. De rechter van instructie zal moeten beslissen of u naar huis mag of niet, Mrs. Oaks. De rechter van instructie? U wil die malligheid toch zeker niet doorzetten? Het toedienen van verdovende middelen is een ernstig misdrijf. Maar daar zullen we het direct wel over hebben. Vertelt u me eerst maar eens wat u allemaal weet over het verleden van Laila. Het verleden van Laila? Oh, daar weet u minstens evenveel van als ik. U hebt er vaak genoeg lastig gevallen met al dat gevraagd van u. Maar ja, u bent natuurlijk ook verkikkerd op Zullen we alsjeblieft niet afdwalen? Kom, kom inspecteur. Doe nou maar niet zo verlegen. Ze hebben een knap snuitje, vindt u niet? En mijn zuster heeft er een aardig sommetje nagelaten. Behalve dat pand dan in lengere Street. Ja, ze had vroeger een uh, verhouding met kapitein Ekenes, ziet u? U probeert me toch niet om te kopen, hè, Mrs. Oaks? Nou ja, inspecteur. Laila is erg op u gesteld. Dat heb ik al een hele tijd gemerkt. Ik zou eigenlijk niet weten waarom zij. Er... Maakt u me alsjeblieft niet misselijk. Ik ben niet van plan om te marchanderen. Niet met u en zeker niet met Golly. Laila heet in werkelijkheid Delia. Delia Patterson. Waarom niet? ...is de kleindochter van Lady Patterson. Kom nou, inspecteur. Waar haalt u de fantasie vandaan? U zou eigenlijk romannetjes moeten gaan schrijven. Ja, ik weet het. Misschien doe ik dat ook nog wel eens. Maar voorlopig zit u in de cel... ...en ik ben de enige die u eruit kan halen. Maar u zal me toch zeker wel de gelegenheid geven... ...om tegen Borgtocht op vrije voeten te komen, niet? Natuurlijk. Als Golly die dan maar komt betalen. U mag hem meteen al bellen. Ik weet niet waar die is... Hebt u hem vanavond niet gezien? Nee. Ik wel. Hij zwom in de Thames, in de richting van London Bridge. U vindt uw eigen verschrikkelijk goochem, hè? Nou, wacht u dan maar eens af. Golly is tien keer meer waard dan u. Die zal meer heuzel uit weten te krijgen, wat u ook nog probeert. En meer ben ik niet van plan om te zeggen. Ik kan er niks aan doen, maar ik krijg nog steeds kippenvel van zo'n lijkenhuis. Waar ligt die, hoor? Daar, in de hoek. Waar hebben ze hem gevonden? Het dreef in de vlak vlakbij Westminster Bridge. Even opgang. zonsopgang. Beiden Lord Sinifor, een sinister tafereel. Is hij verdronken? Doodgestoken. Echt vakwerk. De wond zit achter in de nek. Het mes heeft de wervelkolom getroffen tussen de tweede en derde wervel. Hij moet onmiddellijk dood zijn geweest, zegt de dokter. Ja. Ik doe dat langer er maar weer overheen. Alles wat hij in zijn zakken had, ligt hier op tafel. Veel is het niet. Gouden sigarettenkoker, horloge, gouden snuikdoos, gevuld met wit poeder... Ja, moet ik nog laten analyseren. Cocaïne waarschijnlijk. Daar was hij aan verslaafd. Zakmesje. Platina ring. Sleutels. Een doosje pillen tegen zeeziekte. Maar niets van papieren. Zijn horloge is stil blijven staan om 17 over 1. Precies 5 minuten voor laag water. En ze hebben hem 6 uur later opgedrecht. De enige moeilijkheid is dat een lijk geen zes uur blijft drijven. Hij was kennelijk reuze voorzichtig, want behalve die pillen tegen zeeziekte had hij ook nog een gezond aangetrokken, onder zijn overjas. Dat wisten ze natuurlijk niet ze hebben hem in het water gegooid in de hoop dat hij zou, zou zinken. Hij heeft dus om half elf zijn flat verlaten met Golly Oaks, in de veronderstelling dat hij een zeereis zou gaan maken. Maar Golly had de opdracht ergens heen te brengen wat de rubberbandieten met hem af konden rekenen. Ze hebben hem vermoord en in de rivier gesmeten. Maar waarom? Het was toch de bedoeling dat Sinifoort met Laila zou trouwen? Dat moest Sinifoort tenminste denken. Ah, zij hadden zijn medewerking een poosje nodig. Zij moesten verhinderen dat hij bij ons zou komen... ...nadat hij van Anne had gehoord dat die lieper nog leefde en ontvoerd was. En nu dan? En bevindt zich al geruime tijd hun macht. Misschien hebben ze haar weten te dwingen om een ander verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld dat ze het kind de avond van de brand mee uit huis heeft genomen. Ja, maar waarom niet? Er is geen enkele getuige... En Laila kan zich natuurlijk ook niet herinneren. En wanneer ze het op die manier spelen... hoeven ze de Pattinson-erfenis met niemand te delen. Dat betekent in ieder geval dat ze Laila voor haar verjaardag geen haar kunnen krenken. Want ze zal persoonlijk moeten verschijnen om aanspraken op het kapitaal te maken. Daar zal ik broeder op laten aandringen. Het enige wat ik me afvraag is... hoe willen ze dat fortuin in handen krijgen... als het eenmaal aan Laila is uitgekeerd? John, nou moet je even kalm blijven, maar het lijkt me nogal voor de hand liggen... ...dat we haar daarom, voor dat tijdstip met een van hun willen laten trouwen. Allemachtig. Dat is nu eenvoudiger. Nu zit je voor voort, dat er weg is echt Daarbij zullen ze nu wel dubbel voorzichtig te werk moeten gaan. Hoezo? Kijk, vond ik net op mijn bureau liggen. Een telegram van een van onze torpedojagers in de golf van Biscayen. Handelen, het ene overwijzen, het wapen van Troje aangehouden in volle zee. Kapitein Eeknes nog Ragged Lane bleken aan boord te zijn. In afgesloten hut onder de waterlijn drie personen... ...waaronder ongetwijfeld Mr. George Seaburg, juwelier afkomstig uit Lancashire... ...die beweren aan boord gevangen te zijn gehouden... ...ten einde gouden en platina sieraden van de stenen te ontdoen. En kijk eens wat ze in de kluis aan boord hebben aangetroffen, John. Waren goud, platina, brillante diamanten, smaragden, aandelen of donor... Ik denk dat kapitein Eiknes het lach intussen wel eens vergaan. Tenzij die het wapen van Troje opzettelijk het zeegat heeft laten kiezen met het doel het te laten enteren. Waarom zou hij dat in vredesnaam doen? Hij wist dat hij verdenking tegen het schip koesterde. In plaats van een veilige schuilplaats was het nu een blok aan zijn been geworden. Ja, nou, alleen daarom zou hij nooit zijn fortuin opofferen. Ik vermoed dat hij zich dat best kan permitteren. Hij zal heus wel een aardig spaarduitje hebben ergens, zo langzamerhand. Vermoedelijk in Zuid-Amerika. En hoe moet het dan met het aandeel van Golly Oh, ik denk dat die eken is vertrouwd. Arme stakker. Als hij niet oppast, dan gaat het hem straks net zoals Sinny voor. Ja, tenzij wij hem het eerste pakken krijgen. Af ik geloof dat ik nou maar eens een dutje ga doen. Ik moet om tien uur met Mrs. Oaks voor de rechter van instructie verschijnen. Kijk eens wie we daar hebben. Snuffy, offer? Uh, goedemorgen, inspecteur. Jij bent wel de laatste die ik vrijwillig in een paleis van justitie dacht aan te treffen. Wat kon je doen? Nou, ik, ik dacht dat het Mrs. Oaks wel goed zou doen om een bekend gezicht te zien. Maar dat is sympathiek. Ik had niet gedacht dat jij zo gevoelig kon wezen, Snuffy. Nou, ik, ik ben misschien ook wel veranderd, inspecteur. Misschien heb ik wel spaard van mijn vroegere gedrag. Kom nou. Nee, uh, eerlijk. Ik ben al dat kramelwerk mooi zat. Ik heb nou vastwerk. Je meent het. Ja, je hoeft niet zo schamper te doen. Ik ken de hele rivier toch zeker als mijn broekzak. Ik ben nou tegenwoordig loods. Nuffie, daar kijk ik werkelijk van op. Dat zal maar mijn zorg wezen. Toch is het zo. Maar wat, wat bent u eigenlijk van plan met Mrs. Oaks? Zoals u dat arme mens behandelt, dat is je ja reinste machtsmisbruik. Ach, kom. Vertel me liever de waarheid. Wat kom je hier doen? Nou, luister, inspecteur. Ik, ik zal het u vertellen. U hebt mij altijd jouwvol behandeld en daarom kom ik u waarschuwen. Er ben ik hier vandaag een hoop zware jongens. Ik zou maar niet te veel in mijn eindje rondscharrelen als ik u was. En pak me ze zo ook, ook niet te hard aan. Hoezo? Zijn dat dan allemaal vrienden van u? Ja, dat, dat, weet ik niet. Ik ben allemaal vreemden. Uit Birmingham, Liverpool, Glasgow en zo. Ik ken ze niet en ik, ik weet ook niet wat ze komen doen. Maar dat lijkt me beslist geen makkelijke jongens, oh nee. Ik zou dus maar aan doen, inspecteur. En hoe voelt u zich, Misses Oaks? Mm -hmm. Bent u zover om uw debuut te maken voor de rechter van instructie? Ik waarschuw u. Ik heb intussen een paar prima advocaten die al ik gewoon de vloer met u aan. Och, ik denk wel dat ik dat zal overleven. Luister nou eens, inspecteur. Wat heb u er nou aan om een belachelijk figuur te slaan? Trek nou gewoon die aanklacht in en ik beloof u dat we er niet meer over zullen praten. De zaak is nu eenmaal in handen van de rechter van instructie. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. Ik vraag alleen maar om een bevel tot in verzekerde bewaringstelling. fijn. dan moet u het zelf maar weten. Ik heb invloedrijke relaties en die zullen me niet in de steek laten. Mocht u Lord voor bedoelen, dan kan ik u vertellen dat hij dood is. Dood? Sinds wanneer? Hoe? Ze hebben hem vannacht vermoord. Hij is vanmorgen vroeg uit de Theems opgehaald. Niet waar, dat geloof ik niet. Dat is een leugen. Gaat u nou eens even zitten. Hij, hm? hij kan hem niet vermoord hebben. Gisteren zei hij nog tegen me dat hij met haar moest trouwen. Waarom? Waarom zou hij zoiets doen? Misschien wil hij zelf met haar trouwen. Hij zou dan op alle schat zijn. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Dat zou ik nooit doen. Luister, Mrs. Oaks. U moet me alles vertellen. Dat is uw enige nee, kans. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik weet kan... dat het u in het verleden geen wenteieren heeft gelegd. Maar dat is nou toch afgelopen. Ik weet alles van Laila. Geloof me, dat is echt geen bluf. Het is me nu pas duidelijk geworden hoe onbelangrijk u voor hun bent. En hoe zeer u mij zou kunnen helpen. Ik weet het niet, inspecteur. Ik... ik... Ik moet erover nadenken, maar laat u me alsjeblieft niet tegen borgtocht in vrijheid stellen, wat er ook gebeurt. Misschien, misschien wil ik u morgen wel wat vertellen, maar ik, ik moet eerst nadenken. Zoals u wilt, maar we hebben niet veel tijd meer. En u even min. Nou, kom binnen, Wade. Je bent een half uur te laat, hoe komt dat? De zaak, mrs. Oaks, commissaris. Hmm. Hoe is dat afgelopen? In verzekerde bewaring voor een termijn van zeven dagen. Nou, luister eens even, want daar hebben we niets aan, Wade. Het gaat ons niet om Mrs. Oaks. Jullie schijnen geen enkel resultaat te boeken. Dat is niet helemaal billig, sir. We hebben het water van Troy, Ja, inclusief een protest van de Spaanse regering. Omdat een van onze torpedobootjagers bij de een territoriale wateren zou hebben geschonden. Heb je de kranten niet gelezen? Ja, de pers is ons op het ogenblik helaas niet al te gunstig gezind, sir. Ja, en... Wat wilde je dan? Neem die affaire in de Bank. Politie opent kluis voor rubberbandieten. Nee, jullie dienen beduidend meer activiteit aan de dag te leggen dan tot dusver. Ik wil Eknis en Oaks. Wij ook, hè? Die onderschatten hen, als je het mij vraagt. Van Eknis weet ik te weinig, maar Golly Oaks is een uiterst geslepen individu. Vroeger een van de meest succesvolle helders in East End. Spreekt minstens zes vreemde talen. Oaks? En ik dacht dat hij praktisch analfabeet was. Alsjeblieft, zo weinig weten jullie van hem af. Hij spreekt vloeiend Frans en Duits. Ja, Inderdaad, John. Ik heb vanmorgen zijn kamer in het Mecca Hotel doorzocht... ...heeft een enorme bibliotheek, muziektheorie, filosofie, militaire strategie en tactiek... ...en in alle mogelijke talen. Golly Oaks, zo miserabele kruimel die... Als hij dat was, zouden de rubber er nooit gebruik van hem maken. En ik heb ook nog iets anders gevonden, John. Een standaardwerk over orgels met op het schutblad de opdracht... ...als beloning voor jarenlange trouwe en nauwgezette plichtsbetrachting... ...ondertekend William Deans. En in dat boek lag een oud-quitantieformulier dat Golly kennelijk als bladwijzer gebruikte... ...en kwitantie van de firma Dienst en Ebbet... ...groothandel in rubberkleding. Rubberkleding? En denk je dat hij daar op het idee is gekomen? Dat zullen jullie dan achter moeten zien te komen. Ik wil natuurlijk niet beweren... ...dat jij wat over het hoofd zou hebben gezien ook, ...maar ik wil die bibliotheek van Golly ...ook graag eens met eigen ogen bekijken. Inspecteur, daar is stuurboer. In die roeiboot. Die twee mannen? Die zie ik tegenwoordig geregeld op de rivier... Ik ken die gezichten. Ik heb ze eens ergens gezien, maar niet op de rivier. Ach ja, vanochtend in het paleis van justitie. Denk je dat het een paar van die vreemden zijn waar Snuffie Offroad over had? Laten we maar eens gaan kijken. Stuurwoordje, woordaller. Ah ja, yes, vergeet. Kijk, ze gooien iets overboord. Ahoy, daar! Wat gooiden jullie net overboord? Ah, we zijn aan het vissen. Op maas dat soms niet. Handgranaten zijn nog altijd verboden visstuig. Handgranaten? Welke handgranaten? Er ligt een afgezaagd jachtgeweer in die bootsom. Hebben jullie daar een wapenvergunning voor? Wat dacht jij dan? Laat maar eens zien dan. Waarom? We hebben niks wetters gedaan. Dat zullen we op het bureau wel eens bekijken. Daar kunnen we jullie dan ook meteen officieel welkom heten in Londen. Neem die boot op sleeptout, Holler. We hebben antwoord uit Birmingham, John, over die twee kerels in die roeiboot. Laat eens kijken. Weber en Ford, beide tweemaal veroordeeld wegens inbraak met geweldpleging. Volgens inlichtingen zijn de laatste twee maanden... een groot aantal verdachte individuen naar Londen gegaan. Klinkt niet zo mooi. Ja, ze hebben blijkbaar grote plannen... dat ze zoveel extra hulp nodig hebben. Dat komt toch moeilijk in verband staan met de Patterson-erfenis. Ja, misschien is dat ook niet de hoofdzaak. Laten we het dossier van Golly nog eens bekijken. Oh, dat is heel mager. veroordelingen 35 wegens diefstal van rubber bij de firma Dean van Abbott. Zo trouw en nauwgezet was die plichtsbetrachting dus niet. Nee, Verder is hij nog een keer aangehouden op verdenking van Heling, maar dat kon niet bewezen worden. En hij schijnt in contact te hebben gestaan met de Brick Lane bende Maar dat viel ook niet te bewijzen. Hij is dus nooit meer veroordeeld? Nee, hij wist altijd aan het dans te ontspringen. We dachten dat hij het goede pad was opgegaan als een huwelijk met NL. We dachten dat ze hem volledig onder de plak had. En dan begin ik te twijfelen. Ik ook. Ik begin die Golly in een heel ander daglicht te zien. En sinds de moord op Sinifor bestaat er altijd de mogelijkheid dat die. Dat hij wat? Nee, doet er niet toe. Hij houdt zich ergens schuil en hij heeft Laila bij zich. Haar moeten we eerst zien te bevrijden. Daarna kunnen we onze aandacht helemaal aan Golly ook. Kan ik afluimen, miss? Laila? Ja, graag. Ik ben klaar, Ben. Ik misschien nog iets anders kunnen doen, vol missie? Nee. Je, je kunt me alleen vertellen waar ik ben, Weng. En waarom? Oh, sorry, miss Laila. Hij niet plaatsen mogen. Van wie niet? Wie is de eigenaar van dit schip? Waarom zijn al de patrijspoorten geblindeerd? Oh, sorry, miss Laila. Niet mogen plaatsen. Oh, en dat dienblad dan maar mee. Jawel, missie. Ziezo, Laila, mijn lieve kind. Oh, golly. Bent u ook hier? Ongelukkig. Oh, gelukkig. Waar zijn we, Ongolly? Wat is er aan de hand? Kunt u niet zorgen dat ze hem aan dek laten? Ga zitten, kindje, ga zitten. Er is echt geen reden om je op te winden. Weng, laat dat blad staan en verdwijn. Jawel, eh uh... Ik heb voor mezelf een kopje meegebracht, kindje. Ik dacht dat jij het wel gezellig zou vinden om samen met mij thee te drinken. Wil jij misschien inschenken? Ja. Ja, natuurlijk. Kindje. Ongolly. Kindje, oh kindje, wat is het leven toch moeilijk, vind je niet? Marfa, Diaz, DM, Dochet. Dat is Latijn. Alsjeblieft. Dankjewel, kindje. Ja, dat is Latijn. Het betekent dat iedere dag weer een leerschool voor de volgende is. Dat betekent het. Ja. Hm. Nou, lekker kopje thee. Heb je het hier een beetje gezien, Laila? Dat, dat wil zeggen... Prachtig, schitterend. Maar ik zou graag willen weten waarom ik hier aan boord ben. De paprijsboot is geblindeerd. Ik kan niet naar buiten kijken. En Wen wil me niet zeggen waar we heen gaan. Waar we heen gaan, weet geen mens, Laila. Die wetenschap is ons arme stervelingen nou niet geschonken. Maar af en toe hoor ik een klok slaan. Liggen we nog steeds op de teems? Ja. ja, we liggen nog steeds op de teems. Maar waar? Is tante ook aan boord? Nee, nee, je arme tante is er helaas niet. Die heeft veel te veel te doen aan de wal, de stakker. Oh, wat een vrouw, Laila. Echt wat je noemt... En huwelijkskameraden. <laughs> uh, komt ze later? Wanneer? Ik verlang echt een beetje naar de... Ik ook, lieve Laila. Voor een man bestaat er geen groter geluk dan een goede vrouw... en geen grotere ramp dan een slechte. Dat heeft Simonides gezegd Ach, doe, en... Toe, oom Golly, vertelt u mij alstublieft wat er aan de hand is. Maak je toch geen zorgen, kindje. Jij gaat een heerlijke toekomst tegemoet. Juwelen, sieraden, auto's, zoveel je maar wilt... Alles wat je hartje begeert. Waar heeft u het over? Toe, Angolli. Hoe vind je je hut? Hm? Speciaal voor jou ingericht. Om golly. Kijk, dat daar is een Tintoretto. Uit wat we zijn tweede periode noemen. En die tekening daar boven de piano is een Sansovino. Die andere is een Bellini. En voortaan zul je alleen nog maar omringd zijn door allerlei van zulke mooie dingen, Laila. Maar ik wil hier weg! Laat hem gaan. Ja, ik persoonlijk geef de voorkeur aan de Florentijnse school. Geef mij Benvenuto maar. De grote Benvenuto Cialini. Heb je zijn boek wel eens gelezen? Ikolli. Luister alsjeblieft naar Hoewel, eigenlijk was Cialini geen schilder van huis uit. Hij was beethouwer. En een fabuleuze goudsmit. Nou, waarom luister je niet? Je hebt geen woord verstaan van wat ik heb gezegd. Oh. Jawel. Dus, ik, ik wist niet dat u zoveel afwist van kunst. Och, ik, ik ben en blijf natuurlijk amateur. Maar waar ik het meest verstand van heb, dat is muziek. Vroeger zeiden ze dat ik met mijn stem een grote carrière ben misgelopen. Oh ja? Toen ik jong was, was iedereen gek op Caruso. Nou, ik had groter dan hij kunnen worden, zeiden ze. Hm. Maar weet je wat het is, Laila? Daarvoor was geld nodig. Geld... Het lijkt raar, zoals ze het noemen. Maar ik had nooit geld vroeger. Dat was het erge. Wat ik ook wilde gaan doen, wat ik ook probeerde. Ik had nergens ooit geld voor. Het spijt me echt voor u, Ongoli. Je bent een uh, lieve meid. Laila. ik heb altijd beweerd dat jij het mooiste verdient wat er op de wereld bestaat... en ik zal ervoor zorgen dat je het krijgt. Ongoli, hoe heet het schip? De Wippetond. Zo is het gedoopt, omdat het zo ontzettend snel is. Ik zal het je later wel eens allemaal laten zien, als je wilt. Oh ja, dat wil ik erg graag. Maar waar zijn we nu? Tot nu toe hebben we nog niet ver gevaren. Nee, nee, nee, we liggen nog steeds op de teams. We wachten op een loods. Varen we dan de zee op? Ik zei toch, kindje, niemand weet waar hij heen gaat. We zijn allemaal voortdurend onderweg. Van onze geboorte tot onze dood... Maar dacht maar. Om Gordy. U bent altijd erg aardig voor me geweest... vanaf de eerste dag dat ik in het Mecca Hotel kwam. Wilt u mij de waarheid niet vertellen? Waarom word ik hier aan boord gehouden... alsof ik een gevangene was? <laughs> voor je eigen best wel, kindje. Er lopen een heleboel kerels achter je aan. En die inspecteur hoe heet bijvoorbeeld. John? Ja, dus zo'n schoft, Laila. Zo'n onvoorstelbaar smeerlap. Ze zeggen dat hij door de rubberbandiet heeft laten omkopen. Daar geloof ik niks van. En toch is het zo. Het zou me zelfs niet eens verbazen wanneer dit er zelf ook deel van uitmaakte. De politie is nog een van de meest corrupte troep die er bestaat. Maar John, niet. Dat is niet waar. Geloof me nou maar. Ik ken de wereld echt beter dan jij. Hij is door en door slecht. Waarom ging die anders altijd rond in de buurt van het mekka Hotel... ...alleen omdat hij dit op jouw geld voorzien had? Maar ik heb helemaal geen geld. Ja. Alleen bij wijze van spreken, kindje. Alleen maar bij wijze van spreken... Er staan hier een heleboel boeken, Lala. Jij zou eens wat meer moeten lezen. Wat bedoelde u toen u zei dat John het op meer geld voorzien heeft? Het is natuurlijk jammer dat je geen vreemde talen kent. Want buitenlandse literatuur... je moet je eigenlijk in de oorspronkelijke taal lezen. Oh, God! Maar we moeten toch zorgen dat je je niet verveelt. Zal ik de kapitein in je toesturen? Vind je dat leuk? De kapitein? Die manier waar je vroeger altijd... Uh, één keer per jaar mee uit de ging... Je noemde hem altijd Mr. Brown, maar in werkelijkheid heet hij Agnes. Oh. Je vond hem toch altijd erg aardig? Ja, ik vond hem aardig, maar... Hij is dorpje. Als een vader. Hij babbelt wel eens wat veel en hij doet ze graag jonger voordat hij in werkelijkheid is, maar hij houdt van je als een vader. Hij is 58. Ik weet dat je dat niet zeggen zou, maar hij is 58. En als hij zegt dat hij pas 52 is, dan liefst hij... Hoe oud denk je dat ik ben, Laila? Hoi, ik zou het niet weten. Ik heb er nog nooit over nagedacht. 58 misschien? Hmm. Ook ze zeker weer zitten rollen, hè? Kapitein Eeknes, u bent altijd zo aardig voor me geweest. Heeft u nu alstublieft ook lief voor me? Wilt u me niet vertellen wat er allemaal aan de hand is? Krijg je er genoeg van om hier opgesloten te zitten? Ik heb hem nog zo gewaarschuwd. Ik ben zo bang. Je hoeft nergens bang voor te wezen. Ik ben er toch. Ik zou wel voor je zorgen. Leila. Ik heb een wagen aan de wal waarmee ik je overal naartoe kan brengen. Als je maar, maar met niemand een woord over spreekt, natuurlijk. Maar ik wil nergens naartoe. Met u of met wie dan ook. Ik wil alleen maar terug naar Londen. Is Loops ook een woord? Die? Hm. Zet die maar uit je hoofd. Die zal ik je heus niet meer lastig maken. Terwijl, terwijl iedereen me eerst verteld heeft wat voor een geweldige partij hij voor me zou zijn. Hm, Sinifurk. Luister, je kunt veel beter met een oudere man trouwen, Leila. Iemand die werkelijk van je houdt. En niet eerst de beste fortuinjager. Fortuinjager? Wat bedoelt u? Ah, oh, dat was maar een grapje. Ik dacht dat Wally je verteld had. Uh, ja, ik bedoel, uh, heeft hij helemaal niet met je gebabbeld? Oh, hij heeft wel een heleboel gezegd, maar ik begreep er bijna geen woord van. Oh, nou ja, in, in dat geval, vertel hem nog maar niet wat ik je gezegd heb. Ik bedoel, uh, nou ja, het is een aardige kerel, maar ik kan wel eens opvliegend zijn. Is hij werkelijk een oom van me? Hoe lang kent u hem al, kapitein Oh, een hele tijd. Te lang misschien wel. Luister, Laila. Ik kan je meenemen van deze boot wanneer je maar wilt. Je hoeft het maar alleen maar even duidelijk te maken. Ik... Ik weet niet. Ik begrijp niet wat er allemaal aan de hand is. Vandaag zal het makkelijk gaan. Morgen misschien ook nog. Maar daarna weet ik het niet. Ik moet erover nadenken. Nou, doe dat dan. Maar stel het niet te lang uit. Ik ga nu maar want anders vraagt hij zich misschien wel af ik blijf. Denk aan wat ik gezegd heb, Laila. En geen woord tegen je Ongollies, want we komen allebei in de grootste moeilijkheden. Oh, oh, oh, oh. Wat zie jij als chic uit, Kapiteinspet op en alles. Het lijkt wel of we aan boord van een plezierjacht zijn. Die indruk willen we toch ook wekken? Ja, maar om die indruk gaat het jou niet. Jij wilt de indruk op Leila maken, hè? Ben je bijna geweest? Ja. Nou, dan zul er ook wel het een en het ander verteld hebben. Wel, nou, nee, Collie. Je kent me toch? Juist daarom. Je mond me niet voorbij gepraat hebt. Ik zoek niets te weten van al dat geld, voordat ze goed en wel getrouwd is. En hoe eerder dat gebeurd is hoe beter. Ik zal me pas veilig voelen als... <laughs> wat zou ik graag een foto van je maken, Eknus. Als herinnering voor later. Je bent veel knapper zonder die baard. hè? <laughs> je zult leider toch eens moeten vertellen welk offer je voor de gebracht hebt. ...om er een beetje jonger uit te zien. <laughs> Ik ben pas 52, als je dat maar weet. Ja, oh, wat doet het toe? Ga je me liever verkleden, je moet de boodschap voor me doen. Wat dan? Heb je de ochtendbladen gelezen? Die staan vol over het wapen van Trooien. Hebben ze die dan aangehouden? Ja, de hele boel gevonden. Goud, platina, juweel en wie weet dat nog meer. En jou vinden ze ook, Bill Eeknes, als je niet doet wat je gezegd wordt. Ah, goed, goed, Wally. Je weet dat je op me kunt rekenen.